5 uur. Paulijn Bari met het NOS-journaal. Het kabinet wil opheldering van het RIVM over de richtlijn voor het gebruik van mondkapjes in de oudere zorg. Aanleiding is een bericht van nieuwsuur waaruit naar voren komt dat niet alleen veiligheid, maar ook schaarste een rol speelde in de totstandkoming van de oorspronkelijke richtlijn. Daarin stond dat mondkapjes niet nodig waren bij vluchtig contact met een coronapatiënt. Dat is inmiddels in stilte aangepast oppositiepartijen en oudere organisaties zijn woedend. En vakbond CNV Zorg en Welzijn noemt het een grof schandaal en vindt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Volgens de bond is er gerommeld met de gezondheid van zorgpersoneel, hun familie en cliënten. De nieuwe straaljagers van het type F-35 zijn niet bestand tegen onweer. Piloten van de gevechtsvliegtuigen krijgen het advies om in de lucht om de onweersbuien heen te vliegen. Op de grond moeten de toestellen worden beschermd met bliksemafleiders. Dat staat in een voortgangsrapportage van het ministerie van Defensie. Apple en Google moeten aanstaande zondag TikTok verwijderen uit hun Amerikaanse downloadwinkels, meldt het ministerie van Handel. Volgens de Amerikaanse regering vormt die app een gevaar... omdat data van Amerikaanse gebruikers in handen zou kunnen komen van de Chinese overheid. Maar TikTok weerspreekt dat. Over de toekomst van TikTok wordt al weken onderhandeld. In de achtste etappe van de Giro Rosa heeft Anna van der Breggen de roze leiderstrui veroverd. Van der Breggen kwam als tweede over de streep in Motta Monte -Covino. Van der Breggen heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 1 minuut en 10 seconden... op de nummer 2, de Poolse Katarzyna Niviadoma... Morgen is de slotetappe van de Giro Rosa. Het weer zonnig en vooral in het zuiden wat sluierbewolking. Het is 18 tot 25 graden. Morgen zon en dan wordt het ook nog iets warmer. 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. We zijn bezig aan een drukke avondspits. Ruim 300 kilometer file staat er op de wegen in Nederland. In onze regio valt het enigszins mee. We hebben wel een kwartier vertraging op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Tussen Knoop het Almere en Lelystad 5 kilometer met een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden heb je een half uur vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zurich. Treedt langzaam tussen Den Hoever en Kornwerderzand over 15 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Onzin, trap er niet in. En bij twijfel, bel uw bank of kijk op veiligbankieren.nl Ja, van meels kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. De kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood-wit-blauw, van heel mijn hart voor jou. Schreeuw van de rood de dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Begint te schijnen, laat alles achter. Kijk vooruit. En met mijn laatste rode cent Koop ik een veel te grote bos met 150 rode rozen. Eén voor elk jaar waarvan ik hoop dat jij nog bij me bent. Vandaag is rood, de kleur van jou. zijn vandaag is het rood, waarop dit blauw? Van heel mijn hart voor jou, smerel van de rood bedekte dag. Het lukt mij.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 en ik weet, vandaag is rood, de kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. 18 september, dit is Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Zand en sinds vanmiddag 1 uur zijn wij dus ook naast de Duitsers, ook voor de Belgen rood. In deze uitzending veel aandacht voor die omstandigheden en we zijn natuurlijk straks live de persconferentie uit. We gaan eerst even terug naar de persconferentie van 24 juni. Ga mij nog niet overtuigen dat het verschrikkelijk is die anderhalve meter. Ik baal enorm daarvan. En iedereen, gisteravond komt Macron in Nederland. Normaal liggen we meteen te knuffelen en nu moet ik hem een grote afstand toeknikken. Ik vind het verschrikkelijk.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 who got? Whitney Houston die kwam er in één keer in. Direct achter Michel Dat had je natuurlijk al gehoord uh, met een belle histoire. En daarna dus love will save the day. Whitney Houston die een beetje gas gaf. Goed, um, wat gaan we vandaag allemaal doen? Uh, ik zal je zo even een uh, gesprek laten horen wat uh, NH gehad heeft... met de eigenaresse van het uh, Amsterdam Beach Hotel hier in uh, Zandvoort. En een Duitse toerist, die horen we zo meteen als, als eerste, Steffi. Die, die vertelt waarom ze weggaat. gaat. En um, ja, daarna hebben we om, om half zes hebben we zoals altijd uh, Christel... En dan gaan we het natuurlijk ook hebben over de lege stranden en dat soort zaken. Maar uh, nou, eerst maar even gewoon met, uh, met Steffi uh, in het Amsterdam Beach Hotel. Ja, wij zijn nu een beetje uh, bezorgd en yeah. um, hebben veel telefoneerd yeah. uh, met de werk en um, met de familie. Uh, wat kunnen wij doen? Wat moeten wij nu doen uh, in Duitsland of hier? Ja. En morgen rijden we terug, uh, terug. En uh, ja, wanneer wij uh, gisteren teruggaan, ja. het is hetzelfde. Een test moet je maken en ja. in de quarantaine moet je gaan. Zo hebben wij gez gez gezegd: ja, dan kunnen wij tot morgen blijven, ja. uh, maakt niet uit. Armenus, Gummibärchen Die Panzer aus dem Arztpark Auf Lebenszeit immer für eine Überraschung gut. Gebt den Kindern das Kommando. Sie wollen doch nicht was ja Ja, wat Grönemeyer, kinder aan die macht. Ja, dan ga je even terug naar het Amsterdam Beach Hotel. En daar uh, zit Susanne Janssen, als de eigenaar. En uh, ja, zij behaalt ook van het besluit van de Duitse regering. En uh, heeft met heel veel annuleringen te maken. Ja, uh, zuur, heel zuur. Uh, gisteravond werd het nieuws bekendgemaakt.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 Like I thought I was Yes, I was fooling myself how many friendships i start this part where you touch the tether and south to be honest i do miss the fires and scars but i'm gonna live on the rooftop or somewhere in a park No when did we me mess up realize the blame she left me a message explaining the way she said i tried even a vine, surrounding distractions and outside nice but we both made mistakes and we both lied oh, I'm <laughs>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 Je ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître T'es rempli de charabia, tu ne sauras plus rien d'une moi Je ne peux pas supporter, ta os me comparer T'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la Mais qui va se négliger, Je vais pas me négliger euh, Si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie, vie, vie Mentot j'aurai tout à pêché oui, oui, oui, jolie oui. nana, recherche, jolie job. Comment on fait, je suis pas très mytho Moi j'ai le truc, je sens les people Les people Ik weet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 Tomber la Primaire, Merde, Merde, Merde, Merde, Merde, Merde, Merde, Merde, Merde, Merde, Merde, Merde, Merde, Merde, ja, dan is het bijna half zes. Uh, het wordt tijd om, om Christel te bellen van Liefde uit Zandvoort. En dan horen we of er nog wat te doen is in het dorp. En tot die tijd, Alicia Cara, met Here. I guess for now you've got the last to laugh. Got no business here But since my friends are here I just came to kick it mm -hmm. But really I would rather be at home The TV with my beanie low, yo I'll be over here Alicia Kara met hier. En ja, iets later, twee minuten over half zes. Maar Christel is er weer. Hallo Christel. Ja, ik ben er weer. Hoor. Hallo. Mm -hmm. Voor de vijftiende keer, ik heb het geteld. Oh. Ja, nou, leuk hè? Best veel hè? Ja, best ja, goed ja. hè? Maar uh, ik heb je in de gaten gehouden afgelopen dagen op, op Facebook en Instagram, maar geen foto's uit het ijspad. Nee. <laughs> je hebt het niet gedaan hè? He? <laughs> ik heb het niet gedaan. Nee. nee. nee. Snap ik heel goed. Nee. Snap ik heel goed, neem ik ook niet kwalijk. Ik begrijp nee, dat wel. er komen nog wel wat zaterdagen aan. Ik was zelf... Uh, ik, ik heb een puppy opgehaald uh, die dag. Oh. Ik was, uh, ja, ik, was, hey, ik ben de hele week heel druk met een puppy geweest. Oh, wat leuk. Maar uh, er komen nog wel wat zaterdagen aan. Uh, september, oktober. Dat je het ijsbad kan, kan doen. Het gaat gewoon uh, door. Ook al wordt het misschien straks wat, wat kouder. Dus misschien dat ik het nog een keer geuit. Nee. Ik zag wel uh, dat veel mensen het uh, wilden gaan doen. Of in, of, of, en ook zijn geweest. Dus dat was wel heel erg leuk om te zien. Maar... Maar uh, nou, ik zet het nog op mijn lijstje. Ja. ja, maar goed, we, waar het natuurlijk over gaat... is natuurlijk vanavond de persconferentie en veel belangrijker. Ja. We zijn voor de Belgen en de Duitsers zijn we nu code rood. En dan ja. zie ik vandaag een bericht van jou op Instagram... die van, kom vooral hier naartoe, kom vooral de Zandvoort, want het is hier nu rustig, de Duitsers zijn er niet. Nou, zo heb ik het niet helemaal geformuleerd. Maar wel inderdaad een beetje van, ja, het is nu wel, het is wel weer heel erg mooi. Dus uh, ja. De, de, de, ja, voor de locals en uh, mensen in de buurt of uh, iets verder weg ja, in het. Nederland. Ik, ik, ik zeg het wat hard, maar je bedoelt eigenlijk, want ik zag er natuurlijk ook, uh, en we hebben net ook het item uitgezonden van inderdaad de Duitsers die allemaal vertrokken zijn. En ja. veel annuleringen, het wordt gewoon stil in het dorp. En dat ja, het betekent dat er dus inderdaad voor de andere, voor de Nederlandse gasten, die gewoon niet hun paspoort hoeven te laten zien of in quarantaine moeten als ze de provincie uitdoen, zijn we ja. natuurlijk gewoon een ideale plek. Weer kansen inderdaad. Ja, ja. want uh, ik, ik kreeg begin van de week, uh, en dat hoorde ik ook van heel veel uh, guesthouses en hotels, dat heel veel mensen zeggen: Oh, ik wil nog naar Zandvoort. Dat was natuurlijk een hele mooie dag. Het is best ja. een gekke week geweest, natuurlijk. Ja. Hè? Maandag en dinsdag was het bizar druk in Zandvoort. Ja. Mensen die uh, mij ook berichtjes van, Weet je nog een leuk hotel? Nou, joh, alles zit gewoon bommetje vol. Volgens ja. mij tot en met eind september en misschien ook nog wel in, door in, in oktober. Ja. ja, nu is opeens in een paar dagen tijd, is die hele situatie uh, helemaal compleet veranderd. Ja. En um, ja, ik denk op zich dat er... Uh, het zal niet natuurlijk alles uh, opvullen... maar uh, dat er toch veel Nederlanders nog denken van... hé, hey, misschien uh, nog een paar, lekker een paar dagen naar de kust... en uh, de komende tijd. Dus ik, ik denk dat dat, uh, dat... Er waren echt veel mensen die nog heel graag naar het strand uh, wilden... En het niet kon, omdat het allemaal zo vol zat. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel een grote... Uh, ja, gemis dat die Duitsers... Uh, vooral de Duitsers en, en natuurlijk ook wel Belgen... Maar het is natuurlijk heel veel ja. Duitsers altijd in Zandvoort. Ja, ja ik, ik vond het vanochtend... Ik was uh, vanochtend op het strand. Ik kreeg wel een beetje het corona, of het lockdown... Ja, ik kreeg het dat ook. Dat ik dacht, oh, wat, wat, het is heel... Ja, dus ja, vrijdagochtend. Ik, ik, ik, ja. ik fiets over de boulevard... en ik zag die, die Belgen zag ik met, een, met een fietser achter op de auto zag ik wegrijden. En ik dacht, ja, die willen natuurlijk gewoon voor één uur over de grens zijn. Ja, thuis zijn, ja. Ja, ja. En dan normaal ja, dat rond... Dat er wat uh, uh, aan de hand is ja. he, eigenlijk in Zandvoort. En vri vrijdagmiddag heb je normaal altijd dat de, de mensen weer komen. Hè. Dan is het de wisseling ja. van de huisjes en alles. En het is stil. Het is stil. Ja, het is heel stil. Ja, Standford is natuurlijk wat dat betreft echt wel heel erg afhankelijk van, uh, van Duitse toeristen. Ja. Dus uh, uh, ja, en er komen ook wel uh, Nederlandse toeristen, maar het, het was wat ik al toch begrijp, van de hotels het is echt wel, nou, ja. bijna wel 90% uh, Duitsers. En zeker dit jaar natuurlijk. Ja. Maar ja. dus het is, het is echt wel uh, een hard gelach. Ja. En uh, ja, we gaan even afwachten hoe dit uh, zich gaat verder gaat ontwikkelen. Ja. Uh, maar het, het, ik, vind het, ik denk dat het ook voor iedereen als een hele grote verrassing uh, wel ja. kwam. Dat ja. dit, dit, uh, niet echt, ook omdat we natuurlijk voor het gevoel... Ja, er, er is niks aan de hand in Zandvoort. Nee. En, uh, ja, je kan hier prima afstand bewaren. Ja. En we hebben geen studentenvereniging. Maar... Maar... Hebben... Dus... Nee, nee. Dus, maar ik ben heel benieuwd straks naar de persconferentie... wat daar uh, gezegd gaat worden. Ja, maar het gaat natuurlijk en inderdaad over de veiligheidsregio Kennemerland. En ja, dan wat natuurlijk... Ja, ik, ik zag ja. gisteren dat item ook bij, bij RTL... waar ze inderdaad uh, op de grens met Zeeland stonden. En aan de ene kant van het strand mocht je nog wel zijn... aan de andere kant mocht je dan niet zijn als Belg. En dat was ook zo raar. Ja, ja het ja. is heel vreemd. Hè? Ja, ik vind het wel een beetje ongenuanceerde uh, ja. beslissing. Maar ja, het zal... Uh, ja, goed, ja, het, We het wachten het af, Kristel. Het is dus, uh, niks, uh, ja. Ondertussen nee. ben je gewoon bezig met dingen organiseren... zie ik op uh, liefst uit Zandvoort. Want je hebt een wildpluk Superfoods... Ja. Uh, ding ga je organiseren. Twee dagen lang. Oh nee, 23 en 31 ja. oktober. Ja. ja, het zijn twee verschillen, twee data. De... Ja, dat is eigenlijk voor het eerst dat ik uh, nu zelf gaan oppakken. Ja. En uh, dat is binnen het thema van Sanford Goes Wild. Dus uh, ik werd ook gevraagd, van, weet je, ja, wil je ook iets leuks doen binnen die mm -hmm. maand? En ik was zelf al een keer meegeweest uh, naar het zoeken van superfood in de duinen. Maar dat was eigenlijk ja, vanuit Duin en kruidbergen uh, was het toen, uh, die wandeling. Dus toen had ik al met die persoon, met die vrouw, uh, die herborist is, zei ik, nou kunnen we dit niet een keer in Sandford doen? En ja, dit was eigenlijk nu een goede gelegenheid om het uh, uit te gaan proberen. Dus dat is inderdaad op 23 en uh, 31 oktober ja. Dan gaan we de Zandvoortse Duinen uh, in. En uh, ja, ga ik dat, uh, kijken of we daar de animo. Uh, ja, ik, vind dat, over... ja, ik vind het heel erg leuk. Ik uh, ja. ben nog heel benieuwd. Ja. En het, is, het zal niet alleen rucula zijn. Want je helpt me ook allerlei andere nee. dingen. Nee, nou, dat is natuurlijk het leuke met de superfood. dat de rucola is nu dan weer een beetje voorbij. En ja. elk seizoen is het weer anders. En uh, ook de duindoornbessen dat is nu een beetje, ja, ja op september. Maar dat is ook al op zijn eindje. Want ja. ik wilde er nog een paar plukken. Maar ze zijn eigenlijk al niet meer zacht. En het is al uh, weer voorbij. Dus elk seizoen, uh, ja, ik ben toen in het voorjaar mee geweest. Uh, in, in, daar bij Duin en Kruidberg. En dan leer je weer hele andere dingen dat je, dat je nu in het najaar... Uh, en nu gaat het ook meer over thee en kruiden. Dingen die je kan drogen. En waar je dan thee voor de hele winter van kan maken. Ja. En ja, in het voorjaar komen natuurlijk alle plantjes, de grassen weer op. En het is weer een heel ander verhaal. Dus het is, het is eigenlijk heel leuk om een hele serie... Misschien gaan we wel door hoor. Dat we straks ja. in het voorjaar weer wat uh, gaan, uh, right. gaan organiseren. Als er genoeg animo voor ja, is. Natuurlijk is er en genoeg is. animo voor. Ik begin ja nee, Het zal ongetwijfeld een succes worden. Ja. En uh, ja, volgende week, uh, woensdag, is ook het hele... Wat ik van Sanford Marketing begreep het hele programma van Sanford Coast Wild uh, rond. Okay. En uh, heel veel ondernemers konden ook aanmelden met, met initiatieven. Mm -hmm. dus, uh, een wereldmenu. Dus ik denk dat ik volgende week uh, daar wat meer over ga vertellen. Want okay. dat is het hele programma uh, rond. En dan, uh, dan kunnen we daar iets meer over zeggen. Ja. Um, morgen is het ook uh, World Cleanup Day. Okay. Uh, dan uh, ja, gaat eigenlijk de hele wereld... Gaat, uh, aan de schoonmaak. Aan de schoonmaak. <laughs> dat kan klein en groot. Ja, ja. ja. En dan kan je eigenlijk, je kan ook zelf uh, initiatieven aanmelden. Um, om, uh, nou ja, op het strand of je eigen buurt. Ik zag in Zandvoort dat er ook in een bepaalde buurt, uh, dat mensen zeggen, maar, wij gaan hier het plantsoen uh, bij de speeltuin oh, dus leuk. gaan we aanpakken. Ja. En dat kan je dan met een besloten groep ook doen. Uh, het Center Park heeft, heeft zich ook aangemeld. De gasten daar kunnen dan in het park en in de buurt... kan je kinderen ook met hun ouders zich aanmelden om daar aan de slag te gaan. Er zijn ook wat bedrijven op het strand die wat dingen doen. En uh, ja, er zijn er gewoon wat kleine initiatieven eigenlijk die uh, plaatsvinden. Je kan ook nog zelf uh, zeggen... nou, ik ga ook een groepje bij elkaar proberen te krijgen en dan... Uh, ja, dat leuk. gewoon wat uh, opzetten. Uh, ja, Goed, leuk joh. Uh, dus daar uh, dat is eigenlijk de bedoeling dat iedereen lekker gewoon morgen zijn Gaat eigen... opruimen. En dat we als iedereen dat doet, dat, dat je dan, nou dat we met z'n allen eigenlijk de hele wereld uh, een beetje. Ja, als op... iedereen gewoon zijn eigen stukje. Ja, waarom niet? Ja, zijn eigen stukje doet, dan. Uh... Schiet het dan heel erg op. Ja, en ja. ik wilde het nog even noemen... het Kite for Life... Uh, ja. event. Ze dus zouden eigenlijk een festival gaan organiseren... op 13 september, maar ook door corona... is dat allemaal niet doorgaan. Het is een Zandvoort... Uh, jongen die zelf... Uh, kanker heeft overleefd. En die heeft... Uh, de Kite for Life Foundation opgezet... omdat hij... Uh, ja uh, Kite heeft hem heel erg geholpen... in weer zijn leven terug te krijgen. En dat wil hij ook bieden aan andere... Uh, ja, overlevers van kanker. Okay. En... Um, en met zijn foundation uh, haalt hij ook geld op om, om die mensen dan uh, te helpen, toekomstperspectief te geven. En uh, je kan nog tot 20 september bieden op allerlei clinics of overnachtingen op het strand. Ja, en uh, nou, nog heel, uh, surfboards en surfkleding. En nou ja, dat gaat dan allemaal naar die foundation. Maar het is best wel leuk om even op uh, zijn site te kijken ja. wat, je, wat er allemaal... Uh, wat zijn is, is en, dat Christel? Ja, volgens mij is het Kite for Life Maar als je, je Kite for Life Foundation op Instagram of zo uh, ziet, dan, uh, dan staat de link van de website uh, erop. Dat is goed. En uh, ja, het is allemaal uh, bekende uh, uh, professionele uh, kite ook aan zich verbonden, die dat dan, die, die kite clinics ook aanbieden. Dus dan ga je echt met zo'n hele coole kite server. Ga je dan? Uh, het water op, ja, om net even wat extra's te leren. Ja. Dus uh, ik vond dat ook een mooi initiatief. Er uh, ja. is ook een zandvoorter die dat uh, ja. oppakt. Oh, dus, uh, ja. Nou, dan heb ik ja. nog een geheim tip. Ah. Want, uh, Struinen, het blad van de waterleidingduin... is vandaag uh, bezorgd en weer uitgekomen. En daar staat iets heel leuks in over een app. Dat is de Opsidentify app Ik weet niet of jij hem al hebt. Maar dat is nee. zo'n app, daar kun je mee... Ja, en deze is ontwikkeld samen, is samen met uh, Naturalis. Daar kun je dus een foto maken van een plantje... en dan zie je meteen wat het is. Oh. En dan wordt er dus herkend en wat dus nou heel grappig daaraan is, eh, Amsterdamse Waterduinen gebruikt die app ook om hun natuur bij te houden. Dus ze willen juist dat mensen de duinen ingaan ah, ja. met die app en dan foto's maken en op die manier bijhouden wat er voor plantjes waar groeien. Ah, ja, dat is goeie, echt heel, ja. heel erg leuk. Dat staat allemaal in de nieuwe struinen die uh, deze week verschenen is. Leuk, ja. dat is, heel, is goed. Ja, dan kan je zelf daar een beetje aan mee uh, helpen ja, en, en dat is, uh, je dus, leert er ook weer wat van. En het is inderdaad een Nederlandse ja. app die samen met uh, Naturalis dus ontwikkeld is en de... Ja, ja, die waarnemingen die gaan dan naar waarnemer.nl En dan komt het allemaal wetenschappelijk helemaal goed. Ja, heel leuk. Goed, Christel. Ja. Volgende week ga je we ons alles vertellen over Zandvoort uh, uh, Goes Wild. Wild. Ja. En dan spreken we elkaar weer. Tot dan. Oké. Okay, heel goed, goed weekend. zijn weekend. Jij ook. Bye. Doeg. Doeg. Hoy mi amor, está de luto, hoy tengo een en dat is vanwege jouw heks. Hoi, ik weet dat je me niet meer liefheeft en dat is wat me het Ik heb een me doet pijn. Het en het was allemaal jouw leugen. Wat een een kwaad, wat een een een een Que je te fuiste, terugkomt. Ik weet tengo je het niet leuk vindt, ik weet dat je het Ik weet dat je het niet leuk cama, cama, ik weet dat je het leuk vindt. Ik weet dat je het niet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 ONS met La Camisa Negra. En daarvoor hoor je Christophe van Zandvoort.com. En ga ook naar die site. En dan uh, lees haar blog en kijk en luister... en zie wat er allemaal te doen is hier in Zandvoort. Gaan we nog even door met muziek. Nog een uur en een kwartier tot de persconferentie van Rutte... die we natuurlijk ook live uitzenden. Maar tot die tijd, muziek zoals deze. Simply Red. things you taught me It Sends my future into clearer demand And you caused me Making up could never be your intention Girls from near and far I request me banana, May the girl, them banana Me a da gal, dem banana far Do all of dem, request me banana Till I come and dem now go home Give them it like one time, two time Dem one more Till I come and dem now go home like Give them no it like no like three times, sometimes They like come and they no wan go home. We have a lot seen a girl, she named Cassandra. Huh. She tell me say she come straight from Colombia. So I me go recommend on no my banana. <laughs> Tranquil, your mama say to stop manana. So <laughs> me do it, I me do it, saw me do it, saw me do it. And gyal tell me say me banana sweet. Wow. Them say the length and size make them wait. You nuh see girls from near and far all request me banana. Me and the gyal them banana farmer. All the of them a request me banana. He like come on in the want no go. He did me one time, two time, them want more. He like come on in the want no go. He did me three times, sometime them want four. He like come on in the no Girl from Spain, Sweden, Ghana, and Japan. I ring up before I ask direction. Them walk, come chill from me plantation. Two girls from France so Them walk, share one of me. Say, we Miss, say, Way, Miss, say, Way. Grab me banana, I tell me it's sweet Them say, <laughs> say, we, them say, we, them say, we. Say, La Vie. Girl from near and far, I request me banana. May I the girl, them banana farmer. Do all of them, I request me banana. He like, come on, and no One, it one time, two time, them want more. They like come and on no one go. dem three times, four. Yeah. They like come and on no one go. Hey, day, day, day, day, day, come and no one go. Home. Oh. I turned the girl are ringing some girl walk, keep it discreet. no one man find out them I Out fit, and a climb up for me, banana tree. I do I do I do it, banana asking party. <laughs> she said, Is she a pan? Yes, you need say why. Oh, gosh. Girls from the Iran far request me, banana. Be a big yell, them banana farmer. The whole of them a request me, banana. He like, come in the window. Oh. Hey, one time, time, more. Oh. And like, Them no one like come miss day, miss day, miss day. You like come home. I turn the gallery off before. We said, they a day, miss a day. You like come on and now one go home. Ja, en dat is duidelijk het geluid van Shaggy. Met een nieuwe versie van de Banana Boat, banana boat Song. Die je daarvoor hoorde in het origineel van Harry Belafonte. Het is uh, vijf, voor, uh, vijf voor zes al. Dus het uh, eerste uur zit er al bijna op. En uh, dat betekent nog een uurtje tot de persconferentie. Dat zenden we ook uit. En uh, ik ben gewoon nationaal het journaal gewoon nog bij je terug. En tot die tijd. Sjoe met uh, How Does It Feel. Tot straks, naar de klok van 6.